Mark Hokker met het NOS Journaal. Het kabinet verzet zich niet langer tegen het ontslaan van tijdelijk KLM-personeel. Minister Koolmees en minister Hoekstra hebben gisteravond een gesprek gehad met KLM-topman Elbers. De regering trekt miljarden euro's uit om Nederlandse bedrijven te helpen door de coronacrisis heen te komen. KLM doet daar ook aanspraak op. En een van de voorwaarden is dat mensen met een tijdelijk contract niet ontslagen worden. Dat gebeurt bij KLM nu wel, maar volgens de vliegmaatschappij zijn dat mensen die via bijvoorbeeld een uitzendbureau worden ingehuurd. En daarom houdt KLM zich volgens Kolmees netjes aan de regels. Verschillende Europese landen beginnen binnenkort met het opnemen van in totaal 1600 kinderen uit vluchtelingenkampen. Dat melden vluchtelingenwerk Nederland en andere hulporganisaties. Nederland doet niet mee. Eerder reageerden 30 gemeenten positief op een oproep om kinderen op te vangen uit Griekse kampen... Volgens de organisaties toont dit aan dat er in Nederland wel draagvlak is voor de opvang van kinderen. In Turkije neemt het aantal coronabesmettingen snel toe. De teller staat daar nu op 18.000 gevallen, ruim 12.000 meer dan een week geleden. 356 mensen zijn aan het virus overleden. Turkije meldde pas op 11 maart de eerste besmetting. Maar experts houden er rekening mee dat het virus zich al veel eerder in het land heeft verspreid. Minister Dekker begrijpt de wens van advocaten en slachtoffers om meer strafzaken te behandelen. Deze partijen klagen dat door de coronamaatregelen te veel zaken vertraging oplopen. Dekker zegt dat de rechtspraak en het openbaar ministerie kijken of er meer zaken behandeld kunnen worden. En hij verwacht daar in het weekend meer duidelijkheid over. Het weer. Lokaal nog een bui. Vanuit het westen wel steeds vaker zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond klaart het breed op.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 klaar. Op 5 uur morgen is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het vaartje doen, En gaan die stem verkeer. Zijn aan de zee. Aan de zand, aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje, neem, met zusje, allemaal vijf, dat de vijf. En de hele familie is dus we aan de zand. Een oude zee ze is maar is. En dan ben zij uit dat kind. De zee ze is hier zo vries. Ze blaast de deelt bij brede sfeer haar Je rook gewoon. Maar God zal ze zo De zee zit ze niet meer op. Gaan de zand. Aan de zee. we nemen. brood.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 Ja, met een uh, met een trombone, onder andere met, met maar drie pistons. Maar op een, weet uh, zo'n ding ook weer, een clarinet. Dat was heel moeilijk natuurlijk. Een ja. fluit. Die ding wel. Hè? Maar zo alles bij ons ging dat sneller te doen, ook als een, uh, een trompetspeler, ook met drie pistons, En dat mocht er snel bij.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 Hoe vaak werd er gerepeteerd en wie had de leiding? Uh, dat was in het allereerste jaar, dat, ik, dat in de eerste, eerste tijd dat ik erbij was. Dat was dus meneer van het Hof uit Haarlem, heel, heel, heel, heel, heel bekend. Ja? En toen, heb ik, uh, toen met 12 jaar ben ik toen bij twaalf jaar ermee begonnen. En wanneer ben ik daar toen meegekomen komen spelen. Nou, ik denk geloof ik een jaar, vijf, zes later. Dus zo lang duurde zo'n uh, opleiding? Ja, zeg. ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat gebeurde. En waar repeteerden jullie? Bij hun thuis en op, oh, en dat voelt u ook, dat was dus op, op woensdag op dinsdagavond. En? Dus op dinsdagavond was het in school C. Nee, ik weet dat het, dat het ook weer daar bij de... Ja, dus. School B. Nee, nee, in... Uh, Kijk, wat doe je in mijn school? Nee, uh, achter de... Het, uh, het, op de, schoen, de Parallelweg... Nee, dan moet ik even. Kiezen. Ja, even nadenken.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 Beslist niet. Nee. We hebben het wel goed gedaan. We liepen ook wel dus terug naar voren lopen en omdraaien en dan weer terug lopen. Zo. Dat nemen we nog wel. Maar dat allemaal toestanden bij uh, op plaquet. Nee, dat was er allemaal niet bij. En dan gingen jullie naar concoursen. Vertel daar eens wat ja, over. Hoe ging je daar naartoe? Dan gingen wij met de bus. Dan gingen we altijd met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 Het was altijd een geweldige happening. Dat was prachtig. Het was een heel, heel, heel mooi. Het was vol, vol, vol. Je ja, had natuurlijk niet zo'n. Uh, al die zogenaamde. Wat je nu hebt. in, in het dorp Met al die toestanden. Weet je. Door alle straten heen. Met al die feestdingen daarbuiten. Nee, bij ons ging het alleen maar op een. Uh, op het. Op het, uh, het veldje. Achter het postkantoor. Daarachter. Daar, die kant ergens daar. Ja. En er werd dus gedaan. Uh,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 Maar en het was op. Het geld was op. Maar er kwam wel nog een ander korps. Ja, die, oh ja. Ja, ja, die had ook. Ja, natuurlijk met mevrouw. Heeft uh, u het nou weer? Raxti Rudolfus. Het Trommelkorps. Ja, ja, inderdaad. Ja, die was heel goed. Heel goed. Maar dat ging heel goed. Alleen het is jammer. Uh,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 Daar ja, heb wallen. ik hier ook prachtige foto's van. En hoe heeten jullie dan als uh, carnavalsband? Uh, de schakken, de scharke, de wallenkappers. Ja, de wallen. ja, ja, ja. en ik ja, zie al. Bo voorop lopen. Ja, ik word wat ouder nou hoor, Ja, een Nou, dat maakt helemaal ja. niks uit.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 En jij hebt uh, ook altijd gekiept of heb je ook gespeeld? Net zoals kort ben ik ook gekiept op mijn hele leven geweest. Zoals de meneer zelf uh, zou natuurlijk. Hè? <laughs> ja, want ik heb hier een ja. prachtige foto van Veteranen A uit 1982-83. Waarop jullie uh, kampioen zijn geworden. Ja. Dus uh, je hebt heel wat meegemaakt ook uh, bij de veel, hockeyclub. Ja. Heel veel. En wat deed je verder bij de hockeyclub? Nou...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 En die werkplaats, die, die, wat, wat hield dat in? Want wat voor zaak hadden jullie thuis? Dat, dat deden wij dus mijn broer. Mijn broer Mico. Uh, die deed meer de, de meubeltoestanden. Dat, want dat deed hij graag. Dat, dat was zijn vak ook. Ja, andere dingen natuurlijk ook. Want wij deden ook andere, an, an, andere dingen natuurlijk. Maar ik deed voor de zaak en voor koren. Voor mijn vrouw dus dat deden we de zaak die hebben we dus 50 jaar lang gedaan en die zaak was door je vader uh... voor die tijd was dit al van mijn vader en die was al in de Tremstraat, de Tremstraat toen die was van mijn vader want dat was voor de oorlog en na de oorlog toen we terugkwamen zijn we dus naar de in de Tremstraat nog gewoond nog even en we hebben uh, ik geloof nou ja, een jaar of tien jaar later hebben we naar de Halterstraat gegaan en dat was een een zaak voor, meubelinrichting, voor, nee, een woninginrichting. Een woninginrichting, met auto op Ja, wat een grote zaak. En waar was jij zelf in gespecialiseerd? Ik was gespecialiseerd, dus uh, hoofdzakelijk, dus uh, in audience, gordijnen, vitrages, bedden, uh, kokos, noem maar op wat het er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 Ja, ook. En meneer Van der Bos ja, de en Van Maris. Maar die was natuurlijk de koersbeheerder van de gewone ja, ja. Uh, politie. Hè? Ja. En, en, en meneer Methorst was jullie... Uh, ja, dat jullie... Was, ja, dat was de, de man. De man. Nou, de reservepolitie, uh, de muziekkapel, de reservepolitie, de hockeyclub. Uh, je had ook een taak bij de gemeente, hè? Ja, inderdaad.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 Om de loper uit te leggen, ja, en op zaterdag dan was het dan 70. Zo, we gaan nog even naar een muziekje luisteren. naar de Brickhouse en Rustic Band met de Floral Dance. En we schakelen weer over naar Anke Joostra.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 die nou, hij nou is nou eens overleden. Ook Meneer Piet. We, maar goed. Doet er niet toe. Iemand van de krant. Maar die nam maar mee, hij zei: We gaan lekker naar het dorp. En we gaan hier naar. Uh, oh, naar oom Jan. Hier. Kooplandje daar? Nee. Jan Temes. Met Temes. Hé, hey, daar heb je lekker, lekker gezeten. Maar die, maar die wist wel wat kennelijk. Want ik wist van niks. En uh, op een gegeven moment zegt ze: We, we, we mogen nou wel eens daar naartoe. Ik zit hier man. Hij zegt ja. Ik, hij zegt, ik heb geen auto. Ik zal mijn taxi. Het is een taxi nooit van het leven. Heb ik in een taxi gereden. Bij Be wijze van spreken. Um, en nou wij daar naartoe. Nou je bent wel weer laat. Hè, die er aankomt in het Balladux. Zo. Ja oké. Okay. Maar nu gaat er iets gebeuren. Er wordt dus een, uh, iemand die wordt daar voor.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 Nou, en toen werd dat en Die twee burgemeesters die toen. Uh, of, of, of, vroeger de jongens, allemaal vroeger. Maar, maar ook burgemeester in Zeeland geloof ik. En die was ook hier. Heb je ook gehockeyd, die twee? Heel vroeger. Jammer dat ik niet meegebracht heb. En toen uh, ja, kreeg ik dat, leuk, ben ik. Wel uw vrouw ook erbij? Nou, toen ben ik dus gereden tot, tot de ridder in de orde van de waar, waar ze, in zilver, in zilver. Dus je bent geridderd? Ik werd toen geridderd. En toen werd mijn vrouw op een gegeven moment... Die wordt hem bijgenomen, want die was er alleen. Dat wordt niet... Ja, nou, die is zo'n fijne meid. Oh, sorry, dat ik erbij hoor. En dit wordt de vreule, zeiden dus ze tegen hem. En dat was ons bij... Of ons tweeën samen... Mijn vrouw en mij. Dus en dat was dat... wel een hele bijzondere gebeurtenis. Heel, heel bijzonder. Daar ben ik heel blij mee. Dat wou ik nog even van je horen. Ja. Ik heb nog een ander uh, item. En dat is zingen. Oh, Want anders. behalve uh, muziek, ja. Uh, ja. Ja. trombone spelen, ja. Ja. Ja. heb je ook uh, jarenlang gezongen. Ja. Ja. ja, altijd. En je zingt nog steeds. Ik zing nog steeds. Oh, maar... Ja, ik ben nog ja. steeds.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 Mensen in Zandvoort die ons allemaal goed gekend en gedaan hebben. Veel gezond. Heel veel gezond. Dankjewel Bertus. Graag gedaan. En dan is nu het woord aan Pieter. Ja, we komen weer aan het einde van het programma. ZFM, oud Zandvoort. Een hele bijzondere uitvoering dit keer. Ik bedank Ankie.